11 uur, Jobboot met het NOS-journaal. De gekozen Egyptische president Morsi heeft op het Tagrierplein in Cairo... symbolisch de eet afgelegd. Hij wordt morgen officieel beëdigd door het Hoge Rechtshof. Morsi zou eigenlijk de eet afleggen in het parlement... maar dat is op last van de militaire raad ontbonden. Op het Tagrierplein waren honderdduizenden mensen bijeengekomen. Ze protesteerden ook tegen het leger... dat veel macht naar zich heeft toegetrokken. Morsi sprak hen toe. Hij zei dat er geen enkele macht zwaarder weegt dan de macht van het volk.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 De 25-jarige verdachte uit Sittard heeft volgens justitie het slachtoffer met één klap gedood. Afgelopen woensdag werd in Sittard een stille tocht voor hem gehouden. Op een golfbaan in Duitsland zijn drie vrouwen omgekomen toen ze werden getroffen door de bliksem. Een vierde vrouw is zwaar gewond geraakt en verkeert in levensgevaar. De golfsters, in de leeftijd van 41 tot 67 jaar, speelden op een baan bij de stad Korbach, in het noorden van de deelstaat Hessen. Toen er een onweersbui overtrok, schuilden ze in een houten hut op de golfbaan. Daar sloeg even later de bliksem in. Hulpdiensten konden niets meer voor de drie vrouwen doen. In Wenen zijn 43 Joodse graven vernield. Tientallen grafstenen zijn onvergeduwd. De daders stilden ook grafplaten op. De graven zijn niet beklad. De graven zijn van Joden die voor de Tweede Wereldoorlog overleden zijn. De Joodse gemeenschap in Wenen reageert geschokt op de vernielingen. Ook Oostenrijkse politici hebben de vernielingen scherp veroordeeld. Op de Doggersbank in de Noordzee zijn zeker tien vis- en plantensoorten ontdekt... die nog nooit in Nederlandse wateren zijn waargenomen. Het gaat onder meer om een zeester, zeenaaktslakken en poliepen. Duikers legden ook voor het eerst in de Noordzee beelden vast... van een zeewolf en een zeeduivel. Naast de tien nieuwe soorten zijn er nog twintig andere dieren en planten gevonden... die zelden in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn waargenomen. Biologen denken dat de Doggersbank een nieuw leefgebied voor dieren en planten is geworden. De geboortekerk in Bethlehem komt op de werelderfgoedlijst van UNESCO... tot groot ongenoegen van Israël. Tijdens de UNESCO-vergadering in Sint-Petersburg... stemde het Werelderfgoedcomité voor het Palestijnse verzoek. Ook de pelgrimsroute naar de kerk komt op de lijst. Israël spreekt van een politieke beslissing. De geboortekerk in Bethlehem is in de zesde eeuw gebouwd... op de plek waar Jezus zou zijn geboren. De geboortekerk is de meest bezochte plek op de westelijke Jordaanhoever. Het gebouw trok vorig jaar 2 miljoen bezoekers. Het kantoor van Rijkswaterstaat langs de A12 bij Utrecht blijft waarschijnlijk nog een week dicht. Het gebouw werd gistermiddag ontruimd nadat werknemers vreemde trillingen hadden gevoeld. Uit voorzorg werd het personeel naar huis gestuurd. Vandaag moesten de medewerkers ergens anders werken en dat zal volgende week ook nodig zijn. De Rijksgebouwendienst gaat verder met het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen. De broer van megafraudeur Bernard Madoff, Peter, is in New York opgepakt door de politie. Peter Madoff heeft inmiddels voor de rechter bekend dat hij zijn broer heeft geholpen... bij het oprichten van investeerders in ruil voor een gevangenisstraf van tien jaar. Broer Bernard heeft altijd volgehouden dat hij de miljarden van beleggers in zijn eentje verduisterde. Hij zit 150 jaar celstraf uit. Op Wimbledon is Aranska Rus uitgeschakeld. In de derde ronde verloor ze in twee sets van de Chinese Shuai Peng. In de tweede ronde wist Rus voor een stunt te zorgen... door de als vijfde geplaatste Samantha Stozer uit Australië uit te schakelen. Op het EK Atletiek in Helsinki heeft kogelstoter Rutger Smit zilver gewonnen. De Groninger haalde een afstand van 20 meter en 55 centimeter... Smit, die veelvoudig Nederlands kampioen is, evenaarde daarmee zijn beste prestatie van dit jaar. De Duitse Storl won goud, en de Serviër Kola brons. Het weer vannacht droog en helder. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen eerst flinke zonnige periode. Later vanuit het zuiden wolkenvelden. In de middag kans op enkele buien. Het wordt morgen 20 graden langs de kust. Tot plaatselijk 25 graden in het oosten van het land. De dagen daarna geregeld zon en een kleine kans op een bui. Temperatuur even boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Een gebouw van Rijkswaterstaat langs de A12... is gesloten voor alle 1500 werknemers... omdat sommige van diezelfde werknemers gisteren trillingen hebben gevoeld. Een gebouw met ambtenaren erin, dat staat te trillen. Dat moet haast gedacht hebben. Als zij niet werken, doe ik het wel. Hartelijk welkom bij Het Oog. Europa is weer wat Europeeser geworden vannacht. Althans, daar lijkt het op. Een bankenunie is in aantocht. We bellen zo met drie europarlementariërs om te horen wat dat precies betekent en dan waarom zij er blij dan wel verdrietig over zijn. Frankrijk neemt deze dagen afscheid van een typisch Frans en voormalig hip verschijnsel, Minitel. Het begon als een alternatief voor de telefoongids, maar het evolueerde tot een zeer populaire voorloper van internet. Met de opkomst van het echte internet kan het niet meer uit. Ron Linker vertelt over de opkomst en ondergang van Minitel. En een voetbalclub die nooit thuis speelt. Dat geldt voor Karabach-Kak-Akdam uit Nagorno-Karabach. Waarom dat is, wat de supporters bindt... en hoe de sfeer is bij wedstrijden die gelden als thuiswedstrijden... horen we straks van de auteur van Nooit een thuiswedstrijd, Arthur Huizinga. Om 5:12. uur Groot-Brittannië maakt in de komende Tour de Frans kans... op zowel de gele als de groene trui. Wordt het daarmee een wielen-natie? Maar eerst voor alles een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 29 juni. Zondag staan ze tegenover elkaar in de finale van het EK voetbal. Maar vannacht kwamen ze allebei als winnaar uit de bus. Spanje en Italië wisten de noordelijke eurolanden zover te krijgen om in te stemmen met directe steun aan probleembanken. Daarmee lijkt het alsof premier Rutte een stap verder is gegaan dan hij vooraf had gezegd. Misschien dat de premier daarom tijdens een persconferentie eerst opstomde... waar de Europese regeringsleiders geen heil in zagen. We hebben besloten om niet over te gaan... zomaar tot een Europees depositogarantiestelsel. We hebben besloten om niet over te gaan meteen invoeren van eurobonds. We hebben ook besloten om niet over te gaan tot een aftopping... door het opkopen in de markt van Zuid-Europese rentes. En die directe steun aan probleembanken? Rutte deed alsof hij het zelf had bedacht.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 De kritieken over Rutte's optreden zijn niet mals... hoewel er een Kamermeerderheid is voor de resultaten die hij mee naar huis neemt. Wat we nodig hebben is een minister-president... die de politieke wil uitstraalt om de problemen te lijf te gaan. Als hij dat niet doet, dan lost hij de problemen ook niet op. En ik zie dat de minister-president donderdag nog zei... niet te grote stappen, nu worden er wel grote stappen gezet. En zorgen dat de banken in de toekomst geen problemen meer vormen... voor de overheden, voor de landen. Maar of dat nou aan Rutte heeft gelegen... Dat waag ik te betwijfelen. Maar Rutte toont zich nauwelijks onder de indruk. En dat plaats ik natuurlijk in de functie van de verkiezingscampagne. En als u me te goede houdt, ik ben hier verschrikkelijk hard aan het werk... om de problemen in Europa op te lossen. En die verkiezingscampagne, daar ga ik me eind augustus druk over maken. Willem Holleder is nog maar net vrij of hij heeft justitie alweer achter zich aan. Het OM wil het geld afpakken dat Holleder van Enstra afperste. Holleders advocaat zegt dat het OM aan het verkeerde adres is. Het grootste deel van het bedrag, al dus het Openbaar Ministerie, is gestald bij iemand anders. Mijn standpunt is dan moet men het geld daar halen en dus niet bij meneer Holleder. Het geld zou gestald zijn bij de zakenman Jan-Dirk Parelberg, ook wel de bankier van de onderwereld genoemd. Maar dat maakt voor het OM niets uit. Het maakt ook niet uit of je daarna het geld in brand steekt, wegschenkt of wat anders mee doet. Het gaat op het moment waarop het strafbare feit is gepleegd, of je op dat moment voordeel hebt genoten. In Brabant was het vandaag de laatste schooldag. Voor sommige scholen betekende dat dat ze de deuren voor de laatste keer sloten. Omdat er te weinig leerlingen zijn. En dan holt de kwaliteit van het onderwijs achteruit, stelt minister van Bijsterveld. Dat als besturen die kwaliteit goed overeind willen houden... dat men soms de keuze moet maken om een school te sluiten. En hoewel de kinderen het raar vinden... Wel eigenlijk raar om te zeggen, mijn school gaat dicht. Dat zeg je bijna nooit. Klinkt onherroepelijk de laatste zoemer. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen met Fredivantijn. De VVD-prominente Annemarie Joritsma, Erika Terpstra en Robin Linschoten zijn zonder dat ze het wisten ingezet om de uitstraling te verhogen bij het lobbyen voor de JSF, de Joint Strike Fighter. De Volkskrant schrijft dat. Het is nogal ingewikkeld. Er heeft jaren wat wordt genoemd een lobbyplatform bestaan met de naam Juncta Juvent. Via dat platform werden tussen 2000 en 2004... tientallen hoge ambtenaren en militairen en hun partners getrakteerd op evenementen. Vaak voor goede doelen. Robin Linschoten was jaren voorzitter van dat platform. En er waren nog veel meer bekende Nederlanders bij betrokken. Van weermannen en topsporters tot generaal. De Volkskrant bespreekt het feit dat industrieconcern Stork... hoofdsponsor was van het platform. Dat is niet nieuw. Maar ook dat er nauwere banden waren tussen Stork en het platform en dat uit documenten blijkt dat Stork de banden... tussen het bedrijf en Jungta Joefant probeerde te verhullen. Dat zegt ook de toenmalige stork marketingdirecteur Mels van Houwelingen. Stork voerde lobby voor de JSF... omdat het bedrijf daarmee samenhangende orders verwachtte. Maar volgens Houwelingen moest de betrokkenheid van zijn werkgever... geheim blijven vanwege de politieke gevoeligheid. Die banden waren echter niet geheim voor de direct betrokkenen... zegt Van Houwelingen. Er is een heel groot toneelstuk opgevoerd. De Telegraaf heeft, zo schrijft de Volkskrant, in het verleden ook over de zaak geschreven. De drie genoemde VVD-politici zeggen in de Volkskrant verrast te zijn door de verbanden. De hele zaak speelt weer omdat er komende week in de Tweede Kamer opnieuw wordt gedebatteerd over de JSF. Er gaan steeds meer stemmen op om hem niet te kopen en om onderzoek te doen naar de besluitvorming rond de JSF. Verder schrijft Trouw dat de toekomst van de euro en de Europese samenwerking voor een groot deel afhankelijk zijn van het draagvlak onder de burgers. Maar die publieke steun brokkelt juist af. Om het draagvlak voor Europa te versterken moeten parlementariërs in de lidstaten zich niet alleen bezighouden met nationale zaken, maar ook met Europese. En wel in Brussel en Straatsburg. In de beginjaren van Europa werd het Europees parlement gevormd... door de nationale vertegenwoordigers die een dubbel mandaat hadden. Dat zouden we in ere moeten herstellen, denkt Trouw. Een verbod in Europese landen op ontkenning van de Armeense genocide... werkt averechts voor de Armeniërs in Turkije. Dat zegt Robert Koptas, hoofdredacteur van de Armeense krant Agos in Turkije... in het Nederlands Dagblad. Koptas zegt dat het verbod zoals in Frankrijk alleen maar polarisatie oproept... en door Frankrijk is gebruikt om Turkije buiten de EU te houden. Hij wil het woord genocide helemaal niet meer gebruiken. In Nederland wil de ChristenUnie ontkenning van de genocide strafbaar stellen. Het Nederlands Dagblad schrijft verder dat het CDA... een amendement van het CDJA om abortus en euthanasie als onwenselijk te betitelen... niet heeft overgenomen. Insiders denken dat dat ligt aan de formulering van het voorstel van de jongeren van het CDA, met name die typering onwenselijk. Pas na jarenlange discussie heeft het CDA meegewerkt aan de huidige abortuswetgeving. Volgens het partijbestuur wordt in dit amendement te veel voorbij gegaan aan de vaak complexe individuele problematiek. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Met het iSafe debakel was IJsland een voorloper in Europa. Het vallen van de internetspaarbank was een grote klap voor de IJslandse economie. Morgen zijn er voor het eerst sinds de crisis presidentsverkiezingen. Edwin Zane, goedenavond. Goedenavond. U bent uh, reisorganisator op IJsland. Europa zucht onder de crisis. IJsland uh, lijkt die achter de rug te hebben. Hoe gaat het met IJsland? Het gaat uh, wonderbaarlijk goed op dit moment. Er is een, uh, een groei van 4,5 procent geweest afgelopen jaar. En dat is uh, vergeleken met 2008 natuurlijk enorm. Bedoel, het is een periode daarnaast min 1% geweest. Maar er is uh, dus een soort bouncing back effect nu. Een wat? Nou, de, de economie veert weer terug. Oké. Okay. En, en hoe dat komt die... dat? Omdat uh, de, de fundamenten van de economie, de visserij, toerisme en energie, die blijken gewoon heel sterk te zijn. En er is toen voor de crisis, voor 2008, is er zo gespeculeerd door de bankensector... En ja, dat is, een, dat is een soort zeebel gebleken. En ja, nu die opgelost is, uh, blijven de sterke fundamenten over. En, en ja, zie je dat het herstel ook heel snel gaat. De economie is klein natuurlijk. Ja. We zitten met 300.000 mensen hier. Dus hij is heel snel in elkaar gestort. Maar het kan ook weer heel snel omhoog gaan. Oké. Okay. Morgen zijn dus die presidentsverkiezingen. Wordt dat nog wel een afrekening met de, met de zittende macht? Uh, nee, ik denk het niet. De vooruitzichten zijn nu dat uh, Olaf Rakra Crimson. Een van de langzittende, niet uh, uh, van Koninklijke Huis afkomstige leiders. Hij is al uh, 16 jaar geloof ik. Oh, nee, 16 jaar is hij nu hier uh, als president. Ja. Die uh, staat in de, in, in de, in de polls op uh, 50% van de stemmen. Ja, en is hij dicht betrokken bij de politiek of zit hij erg op afstand? Uh, hij is behoorlijk dicht betrokken. want Hij heeft natuurlijk een aantal keer zijn veto uitgesproken over het uh, uh, gebeuren. Ja. En dat, dat is hem... En, en uh, hij heeft zich ook redelijk uitgesproken tegen aansluiting uh, bij Europa. En ja, dat is een beetje koor op de molen voor de conservatieve krachten hier... ...die ook in de regering zaten, voordat uh, of, uh, die tot de crisis geleid heeft, zeg maar. Ja. Want hebben ze nog wel banken op IJsland? Ja, wel, ja, ja die bankensector, die, uh, die is, Er zijn nu de oude landsbank in... ...waar IJssef een onderdeel van was. Die zijn ze aan het uh, verkopen en daar worden nu ook alle terugbetalingen uitgedaan... ...want die, die, die, het vermogen van die bank blijkt heel erg groot te zijn. En uh, die ICF-bedalingen zijn bijna die zijn helemaal op schema. De IMF, uh, dus van het steunfonds, die betalingen die worden nu uh, terugbetaald. Dus ja, een vriend van mij die werkt bij een van die uh, banken, die uh, de oude landsbank aan het verkopen is, die zei al van nog een, uh, nog een paar jaar en, en er komen weer banken bij en dan gaat het weer net als vroeger. Oké. Okay. <laughs> Edwin Zane, reisorganisator op IJsland. Hartelijk dank. Dankjewel. wel. MUZIEK It's still the same in the morning, in the morning, in the morning, in the morning, in the morning. In the morning Coral, in Brussel werden vannacht afspraken gemaakt... om de Spaanse en Italiaanse banken van een dreigende ondergang te redden. De crisis, hiermee, de crisis is hiermee niet uit de wereld, maar het is misschien een begin. Maar is het ook een stap voorwaarts voor Europa, een gezamenlijk Europa? Daar gaan we over praten met de drie Europarlementariërs. Allereerst Judith Sargentini van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Kleine stap in de crisis, grote stap voor Europa? Uh, ja, ik denk dat je dat uh, zo kunt zeggen... Uh, maar het is ook wel een beetje het gevoel van hé, hey, hé hey, jongens, hoe moeilijk was dit nou eigenlijk? Ik geloof dat we anderhalf jaar de top der proppen uh, hebben, en dat ze elke keer met niks terugkomen. En misschien is het dat we nu weinig verwacht hebben en toch wat gekregen. Want wat is dan die grote stap die volgens u nu gezet is? Nou, ik vind dat gezamenlijk toezicht op bouw, dat Europees toezicht op banken cruciaal. Uh, want we hebben gezien in de loop der jaren, en jullie hadden het net over ISafe uh, in een eerder item... ...dat, uh, dat een, een land niet in zijn eentje toezicht op zijn eigen banken kan houden... ...omdat banken over grensoverschrijdend werken. Een mm -hmm. Europees toezicht is daar een goed begin op. Nou zou je ook Europees moeten garanderen dat als er wat fout gaat... ...dat, uh, dat uh, rekeninghouders hun geld terugkrijgen. Ze zijn er nog niet. Maar het is voor het eerst gewoon een omarming... Van, van Europees toezicht. En daarmee halen we eigenlijk soevereiniteit terug. Namelijk de soevereiniteit die wij burgers aan de bank kwijt waren geraakt. En die komt via Europa nu weer terug, zegt u? Ja, en beter omdat het, ja, een, een klein land niet in zijn eentje op, uh, op zijn eigen banken toezicht kan houden die over de grens aan het werk zijn. Ja. Het grappige is natuurlijk dat het hart tegen hart ging vannacht. Tussen Italië en, uh, en Spanje aan de ene kant en Duitsland en misschien ook Nederland, dat weten we niet precies aan de andere kant. Kennelijk kan zo'n clash dan toch tot iets moois leiden. <laughs> nou gelukkig maar toch dat ze daar allemaal uh, er stevig in zitten, maar ook professioneel. Ja. ja, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, als het nergens toe kan leiden... als iedereen richting Brussel vertrekt... ingegraven in zijn eigen mandaat... en daar geen stap in kan verzetten... dan heb je geen Europese samenwerking. De Europese samenwerking hoort... ...te leiden tot compromissen. En, en dan uh, hoor je je stevig te uiten, maar op een nette manier. Ik vind het vooral heel raar dat meneer Rutte in Nederland de suggestie wekt... ...dat hij uh, met niks gaat en ook met geen enkele verandering gaat terugkomen. Dan vraag je je af, waarom vertrek je eigenlijk naar Brussel? Mm. En dat hij terugkomt en zegt, ja, dit was eigenlijk een noodzakelijke stap. Dat vind ik ook. Ben ik met hem eens. Maar wat is zijn rol nou aan tafel geweest als hij eigenlijk uh, met een net zat? Maar ja, dat is dan misschien juist wel heel creatief van hem. Dat hij er anders vandaan komt dat hij er naartoe ging. Wat, wat u net schetste. Vind, ja, nee, ik vind. Het gaat mij niet om creatief. Het gaat mij om constructief. En meneer Rutte is op deze manier niet bezig. Uh, de Nederlander en de Nederlandse politicus uit te leggen. wat er noodzakelijk is in een crisis. en wat we van hem kunnen verwachten. Hmm, hij heeft iets goed gedaan, maar hij heeft het niet goed beargumenteerd, zegt u. Ja, ik ben, uh, u, u spreekt zo direct meneer uh, Van de Kamp van, de, van het media ja. en die noemt dit een hazeldonkje. Naar het de, naar de, naar de tank, tankstation aan de, de Belgisch-Nederlandse grens. Uh, in Nederland zeg je zus en in België zeg je zo. Daar heeft meneer uh, Van de Kamp wel gelijk in. Ja, meneer Van de Kamp, was dit een echte hazeldonkje? Uh, ja, een typisch geval. <laughs> en, en dan nog even de definitie? Nou, het, het, het, je zag woensdagmiddag uh, Mark Rutte in de Tweede Kamer uh, alles ontkennen uh, wat hij ging doen. Uh, we zouden nergens uh, aan meedoen. We zouden alleen maar uh, de PVV-lijn uh, volgen. Ja, en vannacht uh, heeft hij zich uh, wederom uh, zeer constructief opgesteld. En uh, met Europa een aantal grote stappen voorwaarts gezet. Snapt u dat? Waarom doet hij dat steeds? Uh, uh, angst. Hij uh, is eerst, uh, was eerst bang voor de gedoogpartner. Nu zie je uh, samen met SP en PVV ja, toch wel 50 kamerzetels die zeer eurosceptisch uh, zijn. Ook in zijn eigen partij ligt het niet eenvoudig. Maar iedere keer als hij in Brussel komt... en ik, ik, ik begrijp dat ook wel, ik heb er geen begrip voor, maar ik begrijp het wel. Als je daar met 27 regeringsleiders aan tafel zit in een samenwerkingsverband, en je moet wat... ja, dan moet je wel uh, in Nederland proberen hetzelfde verhaal te vertellen. Nee, en dat doet hij niet. Hij is diep van binnen Europeaan, maar hij durft het in Nederland niet te laten zien. Ik denk dat dat uh, het geval is. Uh, Mark Rutte is een buitengewoon uh, scherpzinnige vent. Maar uh, ja, in Brussel iedere keer andere verhalen vertellen dan in Den Haag... ja, dat merk je ook de hele week. Dat begint hem nu op te breken. En in, in Europa of in Nederland? Uh, beide. Beide, want uh, kijk, uh, dat hebben we ook gezien rond, uh, rond die PVV-constructie. Brussel kijkt heel goed mee, uh, ook naar de sfeer in Nederland... en de politieke ambiance en de, de, de verkiezingen van 12 september... Dus ze weten exact hoe wij in Nederland uh, politiek bedrijven. Maar denken ze dan ook de volgende keer die Rutte, die draait wel weer bij. beide, hoeven we niet al te veel rekening mee te houden? Ja, nou dat gevaar loop je dus wel. Ik denk wel dat op een gegeven moment uh, gezegd wordt. Want ja, je ziet nu al brede analyses van uh, wat heeft hij precies gezegd en op welk moment heeft hij precies ingestemd. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk toch wel zoiets van nou... De heer Rutte is een betrouwbare partner, het duurt alleen even. Ja. Maar uw eigen partij is ook wel eens eurocritischer geweest dan de laatste tijd. H hebben jullie weer volop het, ide het Europese ideaal omarmd? Uh, wij hebben gemerkt, en ik persoonlijk ook wel, bij de Europese verkiezingen dat ambivalentie, dus zeg maar het wedden op twee paarden... een beetje pro en een beetje tegen Europa... dat dat heel slecht is. Zowel naar de kiezers toe als naar het vertrouwen in de euro... maar ook je gedrag in Brussel. Dus wij hebben sinds de zomer vorig jaar met Sybrand, Van Haarsma, Buma en Maxime Verhagen afgesproken. Jongens, we zijn zo afhankelijk van dat Europa. Laten we daar uh, niet zoveel verwarring creëren. Nee, nee, nee, okay. Je bent voor Europa. euroceptici hoeven niet meer bij het CDA aan te kloppen. Nou, iedereen is welkom. kan de discussie, kan de discussie beïnvloeden, maar de koers is helder. Ja, Dennis de Jong, uh, Europarlementariër voor de SP. U gaat voorlopig niet naar het CDA toe, vermoed ik althans op dit punt. Nee, want we werken goed samen in het Europees Parlement, maar ik, op dit punt zijn we het absoluut oneens. Uh, bent u ook verdrietig over het akkoord van vannacht? Nou ja, ik, ik vond het echt weer een feestje voor de speculant en een drama voor de democratie. Ik bedoel, de bankiers worden weer geholpen. Rutte heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat we dus gaan met Nederlands belastinggeld. Hè? Via de noodfonds gaan we de banken redden in heel Europa. En dan heeft hij het voor elkaar gekregen dat wij achteraan staan als het toch misgaat, want de beleggers gaan voor. Ik wil het alles uit zijn handen laten vallen daar. En dat tekent de man, want hij zegt inderdaad het ene in Nederland, doet het andere in Brussel. En daarom heeft ook een of de drie Nederlanders totaal geen vertrouwen meer in Rutte. Maar waarom, maar waarom zou hij het doen? Ons achteraan in die rij zetten, daar heeft hij toch geen belang bij? Nou kijk, ik heb de afgelopen maanden heb ik uh, het hele land doorgekruist uh, om uh, overal met mensen te praten in het land. En je merkt dat de sfeer in het land is, de mensen die maken zich echt heel erg bezorgd over de bezuinigingen. En die zien dan een premier die nog eens eventjes wat meer toezeggingen gaat doen in Brussel. Wat ons potentieel nog veel meer geld kan gaan kosten. En dat weet hij heel goed. En hij is de man van de bezuinigingen in Nederland. En de big spender in Europa. Ja, dat valt niet goed bij zijn achterban. Nee. Mevrouw Sargentini, dat is een heel ander verhaal dan nu net hield. Uh, ik hoor uh, meneer, uh, van, uh, meneer de Jong van de SP uh, zeggen dat we toch vooral voor onszelf moeten zorgen. En ik denk dat, dat in een solidaire Europa het van belang is dat ook uh, zuidelijke lidstaten het goed doen. En... Op de een of andere manier wordt er altijd uit het, uit het oog verloren... dat wij een handelsnatie zijn die met dat soort landen handelen. Maar klopt het op zich wel dat wij nu achteraan in de rij staan als er iets misgaat? Daar is een reden voor. Hè? Kijk, op het moment dat, uh, dat lidstaten altijd de eerste zijn als, uh, die betaald krijgen als wat mis, uh, misgaat... Ja. dan zul je zien dat uh, particuliere investeerders zeggen... nou, ik investeer maar even niet in dat land. Ja. En wat je wil in een land als Spanje is dat de Spanjaarden zelf... hun geld op hun eigen banken zetten en hun geld... In in hun eigen land investeren... en niet verder gaan met hun kapitaalvlucht ja. naar ons in het noorden. Dat klopt dus wel, wat meneer de Jong zegt. Wij staan achteraan als er iets gebeurt. Wij, wij staan er niet meer vooraan wat we tot nu toe gestaan hebben. En ik denk dat dat heel verstandig is... om ook op die manier uh, particuliere investeerders... weer in hun eigen land te interesseren. Ja. Meneer de Jong, is uh, Europa dichterbij gekomen vannacht? Nou, niet op, niet op deze manier. Wij hebben een heel ander plan. Want ik ben het volstrekt oneens met mevrouw Sargentini als ze zegt dat wij niet solidair zouden zijn met Spanje en Italië. We hebben de hele tijd gezegd: je moet die landen juist massief helpen. En dat moeten we doen zoals de Amerikanen dat doen. Die hebben een Federal Reserve Bank en die drukt geld bij. Want dat kun je namelijk doen in tijden van recessie. Dan mm. leid je niet tot extra inflatie. En wij willen dat die Europese Centrale Bank garandeert dat de rente in de Zuid-Europese landen niet te hoog wordt. En dat kunnen ze door die obligaties dan op te kopen. Okay. Maar daar loopt men omheen. Ja precies, want dat is ook niet afgesproken vannacht. Absoluut niet. Ik ga u ja. alle drie bedanken. Judith Sargentini van GroenLinks, Wim van der Kamp van het CDA en Dennis de Jong van de SP. Alle drie hartelijk dank. Tot. Graag gedaan. Tot ziens. Je tapote sur un clavier Et j'ai branché mon mini-tel J'ai choisi le bon code d'accès Il rendez-vous très personnel J'ai commencé Dans un trop long silence, partout je laisse des messages au forum, je remplis des pas. J'ai beau taper le code de notre réseau. Noé Villers met Sur Minitel, een Franse plaat over een Frans product, de Minitel. Over iets meer dan 24 uur gaat de stekker uit het Minitel-systeem in Frankrijk. Veel mensen die er wel eens geweest zijn, kennen het apparaat waarschijnlijk wel. Maar eh, Ron Linker in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Leg het toch nog even uit als je wil. Wat is het precies? Ja, het is een vierkant kastje, een televisieschermpje met een toetsenbord. En uh, ja, je kunt er als het ware interactief mee teletext. Hè. Je kon er nieuws op bekijken, je kunt er telefoonnummers op terugvinden. Uh, advertenties plaatsen, maar ook uh, chatten, een blog bijhouden. Je kon er spulletjes uh, via kopen of verkopen. Je huisarts kon er een recept mee vernieuwen. Kortom, ja, je kon er allerlei handige dingen mee doen. Internet avant la lettre. Ja precies, zo werd het wel een beetje gezien. Hè. Het was geavanceerd. Eh, iedereen die dat wilde kon hem gratis krijgen. Werd zwaar gesubsidieerd door de overheid. Dus iedereen had er ook thuis eentje. Op het hoogtepunt eh, 9 miljoen aansluitingen hier in Frankrijk. En wanneer is het begonnen? Precies 30 jaar geleden. 1982 werd het gelanceerd. Eh, eh, dat was toen ja, zijn tijd ver vooruit. Hè. Je moet je voorstellen, er was helemaal niks. Er was geen internet. Eh, je kon, ja, in Nederland kon je wel teletext bekijken natuurlijk. Maar dat was... Ja, eenrichtingsverkeer, hè? daar kon je het nieuws op lezen en uh, ondertiteling mee krijgen. Hier kon je echt ook zelf dingen ondernemen. Ja, uh, dat is dus een tijd goed gegaan. Uh, maar op een gegeven moment is het erop gehouden. Ja, het, het, het is een technologie die, die verouderd is. Hè? Hoewel, ik uh, ben gisteren geweest bij echt iemand die nog uh, fan is van het eerste uur. En die, die bezwoer mij dat... Uh, ja, het ontzettend betrouwbaar is, wat dat betreft. betrouwbaarder dan, uh, dan internet. Hij, hij wees me erop dat je bijvoorbeeld. Uh, met de ene Minitel-computer. rechtstreeks kon bellen met de andere Minitel-computer. Zoals ook in het liedje werd gezegd. Je t'appelle sur Minitel. Je kon letterlijk iemand bellen. Nou. Dat is natuurlijk moeilijker te controleren. Je ja, had geen spyware, geen malware, geen virussen. Het was wat dat betreft een heel veilig apparaat. Uh, uh, hij liet het me ook zien, want als je bijvoorbeeld een laptop tegenwoordig laat vallen... nou ja, geheid dat dat ding kapot is. Maar zo'n ja. minitaal, dat kon nog wel tegen ja. een stootje. Dat had een behoorlijke omhulsel omheen nog. Was het ook commercieel een succes of was het daarvoor te veel gesubsidieerd? Nee, het was, het was commercieel en het is nog steeds commercieel... Uh, ja, een succes als je gaat kijken. Er zijn nog steeds, op dit moment, 24 uur voordat het ding afgesloten wordt... ...420.000 Fransen die tenminste één keer nog deze maand gebruik hebben gemaakt van Minitel. Dus bedrijven wisten maar al te goed hoe ze dat moesten uitbaten. Hè. Je kon speciale weerdiensten krijgen. Dan moest je ja, een aantal Frans betalen... ...en dan kon je de weersvoorspelling voor jouw regio krijgen. En ja, natuurlijk minitel roos. Je weet toch nog wel wat dat is? hè? Nee. Dat zijn de erotische diensten oh. die, die aangeboden werden via Minitel. Uh, dat is een succes waar eigenlijk nooit iemand op gerekend had. Maar ja, de, de menselijke aard of de, de, de aard van de man mogen we denk ik wel zeggen. Die was zodanig in Frankrijk dat dat een groot succes is. Je kon chatten met, uh, met dames en uh, ja, daarin uh, je seksuele wensen kenbaar maken. Dat heeft heel veel geld opgeleverd. Ja. Het werd ge gebruikt door Jong en Oud zien we ook in een reclamefilmpje van de introductie van een nieuw type Minitel in 1992. Voilà. Oh, viens voir cette petite annonce. Exactement celle que j'avais lorsqu'on s'est rencontré. Une dauphine bleue, un intérieur rouge. Avec le volant sport? Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS. Wat zei dus hè? Ja. Nou ja, dit ging over het bestellen van, uh, van een product. Ik kon niet goed verstaan wat ze bestelden. Maar het was precies in de kleur die zij wilden hebben. En uh, de man zit, als je dit spotje ziet, zit hij uh, heel trots achter zijn tafel, achter de minitel. Want een man van middelbare leeftijd die dan via de computer uh, iets bestelt. Ja, dat is natuurlijk precies waar de makers van minitel het om te doen was. Hè? Dat het dus niet iets was voor de jonge generatie, maar ook de ouderen konden daarmee overweg. Ja, Frankrijk liep dus eigenlijk ontzettend voorop met deze technologie. Waarom hebben mm. ze het niet verkocht in andere landen? Ja, dat hebben ze wel geprobeerd. Uh, bijvoorbeeld in Ierland is een, uh, een, een, een, ja, een pilotversie uh, gelanceerd. Maar dat bleek toch niet te werken. Een uh, paar simpele voorbeelden. De taal. De Fransen moesten dan gaan uitleggen in het Engels hoe ze dat moesten ontwikkelen. Dat was al niet echt makkelijk, maar ook, je, je, ik weet niet of je dat weet, maar het toetsenbord hier in Frankrijk, dat is niet uh, -E QWERTY, ja. maar dat is AZERTY, die toetsen liggen net iets anders. Nou ja, dat is natuurlijk al bij die Minitel dingen, moesten ze een heel nieuw toetsenbord gaan ontwikkelen. En ja, hier in Frankrijk was dat ding gratis. Mensen die het wilden hebben, konden het gratis krijgen. In Ierland niet, dus dat liep daar helemaal niet. En ja, zoals met toch wel een aantal Franse vindingen, is dat dan uiteindelijk toch niet zo goed afgelopen. Denk aan de, de TGV, was ook ver vooruit in Frankrijk, is ook eigenlijk nooit geëxporteerd in het buitenland. Concorde nog zo'n voorbeeld, hè? en Minitel past daar eigenlijk ook. Het is beperkt gebleven, het is een groot succes geworden, een, een groot succes in Frankrijk. Um. Maar waarom gaat het dan mis? Waarom gaan ze er niet mee door als het nog steeds goed werkt? Ja, uh, uh, internet heeft het overvleugeld. Hè? En, en ook daar geldt voor... Um, het is de, de wet van de remmende voorsprong, zou je kunnen zeggen. Want door Minitels en heel veel Fransen... Ja, eigenlijk heel goed geprepareerd, voorbereid op de komst van internet. Veel beter zou je denken dan Nederlanders, want wij hadden dat toen allemaal nog niet. Maar wat je ziet is dat heel veel Fransen uiteindelijk toch zeiden van... ja, wat moet ik met dat internet? Ik heb toch Minitel. Hmm. En dus zie je dat nog steeds terug in de cijfers. Als je gaat kijken naar um, uh, statistieken over internetgebruik in Frankrijk... dat ligt nog steeds, dat loopt achter op Nederland. Uh, als ik één voorbeeld mag geven, één op de vijf Fransen... heeft nog nooit op internet gezeten. Zo. 1 op de vijf, terwijl in Nederland ligt dat een stuk lager. Geeft toch ook een beetje aan uh, dat, ja, dat Frankrijk bezig is met een inhaalslag. Ze gaan heel hard. Maar voor de tweede economie van Europa zijn die cijfers over internet eigenlijk best wel verbazingwekkend. Oh ja, want... En er zijn heel veel mensen die dat toeschrijven aan Minitel. Want op zich kan je met internet inmiddels wel veel meer dan met Minitel? Ja, als je gaat kijken naar uh, de, de grafische mogelijkheden gisteren. Uh, nogmaals, ik was bij iemand thuis die me dat demonstreerde en die, die, die, die zei van kijk dit is grappig. Een plaatje wilde die me laten zien. En ja, ik moest er bijna drie minuten op wachten voordat dat ja, ja. regel voor regel in beeld verscheen. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die, die op internet uh, veel sneller gaan. En uh, ja, door de breedband uh, internetverbindingen kun je er ook veel mee. Met Minitel kon je niet uh, video chatten of skypen. Right. Nou, dat kan allemaal wel natuurlijk met internet. Je noemt TCV, je noemt Minitel, je noemt Concorde. Allemaal van die prachtige Franse vindingen die het dan internationaal ja. niet geworden zijn. Hebben ze daar gewoon te weinig aandacht voor gehad? Is het te weinig een handelsnatie in die zin? Want het zijn allemaal goede producten. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik breek mijn hoofd er ook over... waarom dit soort producten toch eigenlijk niet in het buitenland aanslaat. Hè? Maar misschien heeft het ook wel iets te maken met de Franse mentaliteit hier. Dat, eh, Frank Fransen, heel veel Fransen gaan in eigen land op vakantie. Eh, heel veel producten hier in de supermarkten. Fruit, groente, etcetera. komt allemaal uit Frankrijk. Misschien is dit land wel gewoon veel meer op zichzelf gericht dan we, dan we denken. En, en is Minitel wat dat betreft ook helemaal eh, toegericht op de Fransen. Maar niet tot over de landsgrenzen. En ja, wat overblijft is toch een een stukje nostalgie hè, mensen die hebben het over, de, je ziet een, een twinkeling in de ogen verschijnen van, ah oh ja, Minitel, dat was iets, mm. dat was iets uit mijn jeugd, dat had ik toen op mijn kamer en dan kon ik uh, van allerlei dingen mee doen. Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal nu verdwenen. Wat dat betreft, uh, ja, tik de, de klok terug voor Minitel. Ja, en alle, al die kastjes staan maandag langs de kant van de weg, of wat gaan ze het meedoen? Nou ja, er zijn verzamelaars. Hè. Ik ben bij iemand geweest die had een hele garage vol met van die. <laughs> Dat was echt uh, ja, tussen de oude Commodore 64, die oude computers. De allereerste computers die ook in Nederland nog succesvol zijn geweest. Daar staan dan die, die dingen op een rij. Dus de, er zijn heel veel verzamelaars die ze willen hebben. En ik zag zelfs een advertentie hier in de krant staan van een universiteit in Californië die die dingen wilde uh, opkopen. Die, die mensen vroeg van, als jullie er hebben... ja, wij willen ze wel kopen. En waarom, stond er ook bij, voor research... en ook voor, uh, om te kijken naar... Andere uh, alternatieven die, die, die de oorsprong van internet hebben ingeluid. En ja, daar wilden ze die dingen voor hebben. Dus ik denk dat dat het voorwaal wordt, uh, uh, verzamelaars. En, en er blijft één toepassing, blijft nog altijd werken, ook na middernacht, morgen. En dat is dat je wel rechtstreeks kunt blijven chatten met Minitel onderling. Alle diensten okay. zullen langzaam maar zeker ver verdwijnen. Maar je kunt nog wel als gebruiker met een andere gebruiker, ja, je liefde voor Minitel betuigen. <laughs> ja. Nou, dat lijkt me mooi gezegd. Ron Linker in Parijs, dankjewel. Graag gedaan. old place It's long gone now but there was peace upon his fate Crossed up for the logs and Malcolm X and Dr. King Walk the avenues and I show you what tomorrow will bring New York's my home New York's my home, sweet home And every time I turn I realize how much I love this roller coaster town. New York's the place where everybody's here from the human race. Where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why. rollercoaster town, Garland Jeffries. Voor het boek Nooit een thuiswedstrijd... volgt de journalist Arthur Huizinga een bijzondere voetbalclub. Arthur Huizinga, goedenavond. Goedenavond. Over welke club hebben we het? Karabach-Akdam. Karabach-Akdam. En uh, uh, waar ligt die club? Dat is een, een Azerbeidjaanse voetbalclub. Uh, tegenwoordig gevestigd in Baku. Maar afkomstig uit Akdam. En Akdam is een spookstad... Uh, gelegen in de bezette gebieden tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabach... Uh, een enclave binnen Azerbeidzjan dat uh, een meerderheid Armenen heeft. En in het begin van de jaren negentig een heftige oorlog, een bloedige oorlog overgevochten is. Um, en sindsdien is het nou ja, eigenlijk een status quo, een soort Kosovo... waarin uh, Nagorno-Karabakh een niet erkende republiek is. Um, maar er geen enkele vrede is gesloten en er nog steeds ja, een gewapende vrede heerst eigenlijk. Ja. En waarom gaat de Gezonde Hollandse Jonge een boek schrijven over een voetbalclub in Nagorno-Karabakh? Hoe komt een mens aan fascinaties? Zou ik zeggen? <laughs> nee, dit begon in 2006. Ik ben uh, in 2006 voor het eerst naar de Caucasus geweest. Um, toen kwam ik ook in de goorne karabach uit en ik wist al dat er een spookstad lag. Uh, en in die tijd wilde ik heel graag die spookstad zelf zien. Maar dat werd onmogelijk gemaakt door de autoriteiten. Um, en vanaf dat moment is die spookstad, dat gegeven van die spookstad, in mijn hoofd blijven hangen. De spookstad heet dus Achtam. En. Uh, nou ja, later, in 2008, kwam ik erachter dat er een voetbalclub bestond... met diezelfde naam, Karabach Akdam. En ik had het gevoel dat daar een verhaal in zat. Dus toen ben ik naar uh, Baku gereisd, om daar bleken ze te zitten. En uh, nou ja, met enige uh, verwarring ontvangen, uh, maar ook met open armen. Ja. Um, door de club of door wie? Door de club, ja. door de spelers. Uh, in nog niet Baku vaak... en dus niet in Akdam? Nee, nee ze, ze hebben moeten vluchten in 1993. Um, in een heel bijzonder jaar. En dat was ook ongeveer het eerste verhaal dat ik ooit hoorde ja. bij die club. Uh, en waarin ik dus volledig bevestigd werd in mijn vermoeden... dat er een groot verhaal in zat. Um, ze hebben doorgespeeld tijdens de oorlog. Ze hebben ook doorgespeeld op momenten dat het stadion onder vuur lag. En zijn ze als wedstrijd gestaakt en weer... Verder gegaan, even omdat we even stoppen, er is een schietpartij, maar daarna gaan we weer verder. Zo was het, ja. Zo is het uh, inderdaad gebeurd. En, uh, en zat daar ook publiek bij toen? Zeker weten, ja. En die bleven ook gewoon zitten? Die gingen niet naar huis? Die bleven ook gewoon zitten. Dat was precies ook het, uh, het verhaal. De spelers wilden in 1992 stoppen om ook mee te vechten. Omdat ze dat ervoeren als hun plicht. Toen zijn ze naar de commandant van Agdam geweest... en uh, gevraagd of zij onder de wapens mochten. En de commandant heeft gezegd, uh, geen sprake van... Uh, jullie blijven voetballen, want dat is het enige dat, we nog, dat jullie nog kunnen bieden aan de mensen hier in Akdam. Het oh ja. enige plezier het en enige feitier. Um, en zodoende hebben ze, <coughs> hebben ze doorgespeeld. Uh, sterker nog, in 1993 hebben zij de beker gewonnen en het landskampioenschap. En precies tussen die twee uh, overwinningen in werd de stad ingenomen en konden ze niet meer terug naar hun eigen thuisstad. Zo, en dat is eigenlijk niet meer veranderd daarna? Nee. Ze kunnen nu nog steeds niet terug naar uh, Ahram? Nee, absoluut niet. Op dit moment ligt het, uh, is het dus een spookstad. Het is volledig vervallen tot, een, tot ruïnes. Ben je er geweest? Ja, ik ben er geweest. Ja. En, en wat zie je dan? Hoe ziet een spookstad eruit? Uh, lage muurtjes. Uh, af en toe nog een, een soort façade die overeind staat. Maar het is niet veel meer. Uh, heel veel onkruid. En tot mijn verbijstering uh, zag ik er ook uh, mensen wonen. Uh, en dat zijn mensen die, die helemaal niks meer hebben. Dus zelfs niet in de enclave van de Goran tot een recht komen... Maar die dat als laatste uitvalsbasis hebben. Ze wonen er dus nog wel, een aantal mensen. Nou, maar je kunt het geen wonen noemen hoor. Het zijn, het zijn alleen maar muurtjes. Dus mensen hebben daar uh, iets tegen aangebouwd, plastic. En uh, uh, zijn daar gaan wonen. Het meest bijzondere was, wij zijn in het oude stadion geweest. van ja, Karabach-Aknam. Ja. Oh, het eigenlijke thuisstadion? Het eigenlijke thuisstadion. Ja. Het Stadion heet dat. Dat is gebouwd op uh, de plek waar de, uh, de graan van Karabach, de oude heerser. in de 18e eeuw, tot en met nou ja, begin 20e eeuw begraven werd. Um, die mausolea, dat zijn uh, uh, koepeltjes. En toen wij in het stadium waren, toen bleek er een gezin te wonen in die koppeltjes. Want die staan nog een beetje overeind. Ach, morbide. Absoluut, ja. Ja. ja, ja heel speciaal. Ja. Um, ze dat dus nu altijd in Baku. Ja. Welk publiek zit daar? Wie komen we daar kijken? Nou, dat is, dat is inderdaad een hele goede vraag. Tot 2009 uh, was het zo dat het grootste gedeelte van die supporters. Uh, met een bus zeven uur lang. Uh, eigenlijk ingevoerd werden naar Baku. om uh, naar wedstrijden te komen kijken. Ingevoerd klinkt als niet vrijwillig? Nou, het is wel vrijwillig. Oké, okay, dat kan. Okay, ja, nee, sorry. Want de meeste uh, supporters, kijk, de helft van, uh, uh, van de vluchtelingen uit Akdam. dan hebben we het echt over 200.000 tot 300.000 mensen nog. Uh, uit die regio. Uh, de helft daarvan woont in Baku nu, in gekraakte scholen, uh, sanatoria. Uh, maar de andere helft die woont vlakbij die spookstad. Die woont op amper vijf kilometer van de frontlijn. Dus als die naar een clubje willen, dan moeten ze zeven moet uur in, zeven, in de bus. Die zeven uur in de bus, ja. En de club stuurde bussen naar die vluchtelingen-nederzettingen. om mensen op te halen en uh, naar de wedstrijd te brengen. Gereg gereguleerd supportersvervoer. Ja. En in 2009 uh, uh, is de club teruggekeerd naar die vluchtelingen-nederzettingen. Uh, heel bijzonder verhaal. Um, de overheid heeft stadionnetjes gebouwd in die vluchtelingen-nederzettingen. Uh, eigenlijk heeft de overheid, Asbidjaanse overheid jarenlang niet omgekeken naar deze vluchtelingen. En dat is nog steeds niet fantastisch. Uh, maar sinds 2005 zijn ze begonnen met, uh, nou, laten we zeggen, brood en spelen daar neer te zetten. En is dus dat, is dat, dan dat een vlak ontdekking. bij de frontlinie of in Baku? Dat is vlak bij de frontlinie. Ja, ja, dus vlak bij het oude stadion ook? Vlak bij het oude stadion staat nu een nieuw stadionnetje, Guzanli. Dat heet die nederzetting. Dat is de hoofdstad van de Akdam-regio, het kleine stukje dat niet bezet is. En uh, sinds 2009 spelen de spelers van Karabach-Akdam hun thuisstrijden daar. Dus dat betekent dat nu de voetballers om de twee weken in die bus, zeven uur lang naar uh, die vluchtelingen. Want die wonen, in wonen nog in Baku? Allemaal. Uh, in die nederzetting is bijna niks. Er is geen, bedoel, het zijn voetballers met gewoon een goed salaris. Uh, er is geen internet, er is geen vertier, er is geen nachtclub. Er is dus helemaal niks. Dus, en dus een beetje voetballer, voetballer heeft een nachtclub nodig, anders overleef je niet. Nou, uh, dat is wel het verhaal. Dan anders kun je geen <laughs> mensen aantrekken uh, en bij je club houden. Ja. Uh, dat, dat is wel iets wat speelt bij, uh, bij Karabakh. dan. Ja. Ja. Hoe is de sfeer bij die wedstrijden? Die serie is eigenlijk als uh, uh, bij iedere voetbalwedstrijd. Uh, tenzij er een bepaalde uh, speciale wedstrijd is. Zoals ook in 2009. Uh, de wedstrijd tegen Rozenborg BK. Um, zij speelde... Uh, uit Denemarken, denk ik? Uit uh, Noorwegen. 20 Noorwegen. Ja. Uh, nou ja, jaar lang achter elkaar kampioen geworden. Ongeveer uh, Champions League gespeeld. En zij lotte uh, Karabach Actam in de eerste kwalificatieronde... voor de Europa League tegen Rosenborg. Uit in Noorwegen werd het 0-0. Thuis... Uh, uh, werd het een 0 voor karabach akdam En dat was met name zo'n bijzondere wedstrijd... omdat die wedstrijd exact 16 jaar na de val van Akdam gespeeld werd. Okay, dus lagen... het was een herinneringswedstrijd eigenlijk ook. En strijden ons dat vol met uh, spandoeken... waarop stond uh, homeless for 16 years in het Engels bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja. Zijn politiek en uh, voetbal verweven daar? Dat moet haast wel, hè? Het kan niet anders, ja. Voor hun kan dat echt niet anders. Um, dat zag je ook heel duidelijk in de, uh, die... Europa League campagne. Na Rosenborg zijn ze uiteindelijk tegen FC Twente uh, uh, kan gekomen. te spelen, kan ja. te spelen. Um, Die hebben ze uiteindelijk verloren helaas. Uh, maar toch uh, was het de eerste club die zo ver was gekomen in Europees voetbal... Um, en daar kregen ze het compliment voor van de uh, president van Azerbeidzjan. En de club werd op dat moment de club van de natie genoemd zelfs. Ja. Um, maar moet je als speler ook de politieke opvatting hebben die daarbij passen? Nee, dat, dat, dat speelt eigenlijk helemaal niet. Alleen dit is wel een bijzondere club in de zin dat de identiteit nog steeds... voor een groot gedeelte gedragen wordt door mensen uit Akdam. Mensen die ook zelf nog als vluchteling leven, ook in Baku. Um, in, nou ja, tot 2012 werd, uh, was de aanvoerder van Karabach Akdam was Aslan Kerimov. Dat is ook de record international van Azerbeidzjan. Die jongen die begon zijn carrière in 1993 bij Karabach Akdam. Hij komt uit Baku, maar hij ging dus voetballen in het eerste jaar um, in een oorlogszone. Ja. En uh, nou ja, 16, 17, 18 jaar later was hij er nog steeds. En uh, mannen zoals hij, maar ook mensen in de coachingstaf, uh, die dragen die uh, loyaliteit en die trouw... aan hun geschiedenis, en achtergrond, nog ja. heel erg met zich mee. Clubicoon. Absoluut club clubicoon. En uh, daar worden mensen ook wel op geselecteerd, hoor, bij, uh, bij de club. Dus, uh, niet allemaal, want ze kunnen vast niet allemaal goed voetballen... maar er zitten er een paar bij, bij de club, die dat bewaken. Precies, maar in, in Asperjans zie je heel veel dat er mensen uit uh, uh, alle windstreken... Afrika, in worden gevlogen. Dat is bij Karabakh akdam eigenlijk niet het geval. Er wordt vooral met Azerbeidjaanse en jonge spelers gewerkt. Ja. Ook veel jongens die opgegroeid zijn in de vluchtelingeninzettingen. Want okay. dat proberen zij ja. met name uh, een kans te bieden, die mensen. Hoe groot is het verlangen om terug te keren naar het oude stadion? Dat is enorm. Hoewel dat... het maar 10 kilometer verderop is? Ja, nou ja dat, dat is het, het vrangen eraan. Ze kunnen, uh, mensen die daar wonen, kunnen het zien met het blote oog. Je kunt de stap met het blote oog zien. Um, ze kunnen daar niet te lang blijven, want uh, sluipschutters schieten nog iedere dag... Uh, mm. naar elkaar. Dus het is gewoon levensgevaarlijk om daar lang te blijven, maar je kunt het zien. Um, en uh, nou ja, het gegeven is dat er ook al twintig jaar onderhandeld wordt tussen Armenië en tussen Azerbeidzjan over vrede en er zit geen enkele schot in. Mm. Uh, maar het is wel duidelijk voor iedereen dat als er een vredesverdrag komt, dan zal de status van Nagorno-Karabakh waarschijnlijk op de lange termijn geschoven worden, maar de gebieden eromheen, die bezet zijn, waaronder dus Akdam... die zullen terugkeren uh, naar Azerbeidzjan En de mensen, die vluchtelingen, weten dat. En dat maakt dat, zij, dat alles tijdelijk is... en dat zij nou ja, blijven wachten tot het moment dat die vrede komt. Maar dat is dan ook wel reëel? Dat komt dan ook binnen afzienbare termijn, zou je zeggen? Zou je zeggen, maar het is al bijna twintig jaar zo uh, uh, een status quo, ja. ja. Goed, spannend verhaal. Dankjewel, Arthur Huizinga. Het boek Nooit een thuiswedstrijd ligt in de winkels... en een foto tentoonstelling over het voetbal in Nagorno-Karabach... is te zien op een expositie in fotogalerie Noorderlicht in Groningen. Heard once and for all in the silence. A long pain ending without a song to prove it. Who could stand beside you So close to Eden When you glinted in every eye The held high razor Shivering every ram and sun Now Silent loony bin Where the shadows live in the rafters Like day weary bats Until the turning mind A radar signal lures them to exaggerate mountain size on the white stone wall your tiny limb how can i leave you such a house are there no more saints and wizards to praise their ways with pupils no more evil to stun with the slap of a wet red tongue Did you confuse the Messiah in a mirror, and rest because he had finally come? Let me cry, help beside you, teacher. I have entered under this dark room, as fearlessly as an honored son enters his father's house. Teacher. Het is 5 voor 12. Frankrijk, Italië en België zijn traditioneel de landen waar wielrennen het populairst is. Maar hoe zit het met Engeland nu Bradley Wiggins kans maakt op het geel... en Mark Cavendish op het groen tijdens de ronde van Frankrijk die morgen begint? Arjen van der Horst is correspondent in Londen. Arjen, goedenavond. Is Engeland een wielerland? Nou, wielerland, uh, dat niet. Niet zoals Frankrijk en Italië misschien. Maar je ziet toch wel ook de afgelopen jaren dat die wielerkorts toch wel langzaam uh, toeneemt. Uh, toen ik hier, vijf jaar, hier uh, vijf jaar geleden hier naartoe verhuisde... Ja, als je dan de Tour de France wilde zien... dan kon dat alleen op Eurosport of op uh, de betaalzenders... Langzaam zie je dat dat aan het veranderen is. Heel belangrijk was die opening van de Tour een paar jaar geleden in Londen. Groot succes. Ja, sindsdien kan elke Brit het nu uitgebreid volgen op ITV. Een van de commerciële zenders hier. Tot 2010 was dat nog wel alleen met samenvattingen. Live-uitzendingen zag je alleen in het weekend. Nu hebben we elke dag de live-uitzending van de Tour de France. Zeker nu wielrenners als Cavendish en Wiggins meedoen. Ja, dat geeft toch een extra lading. Maar echt wielengek, zoals de Frans of Italianen, dat zijn de Britten nog niet. Nee, maar Wiggins en Kevin zijn wel bekende Britten. Absoluut. Uh, iedereen kent die namen. Uh, dat heeft ook uh, wel een beetje te maken met de Olympische Spelen. Vier jaar geleden. Heel belangrijk moment. Uh, de Britten wonnen toen 19 gouden medailles. Acht daarvan kwamen bij het wielrennen. Zeven bij het ba baanwielrennen en één uh, keer goud. Uh, Nicole Koek... Bij, uh, uh, op de weg uh, en sindsdien zie je dat die belangstelling voor het wielrennen is toegenomen. Cav Cavendish, een hele belangrijke naam, die won vorig jaar het Olympische Test Event. Dat is vorig jaar werd het parcours getest in de zomer uh, en Cavendish won dat. En de hoop is natuurlijk dat hij het vandaag, dit jaar weer gaat winnen, want het is echt een parcours gemaakt voor sprinters. Ja, er zit wel een bergje, in hoor, hebben we hier in Nederland gehoord. Ja, Boxing Hill, ja. Uh, dat is in het zuiden van Londen. Maar ja, Londen is uh, een, een vrij platte stad. Dus echte grote hellingen, uh, zoals je dat in de Tour de France ziet. Dat hebben ze hier niet. Nee. Hebben ze veel aandacht voor de Tour op het moment? Ja, gek genoeg, ik zie al weken veel reclames uh, over de Tour de France. Nu is het ook allemaal live gaan uitzenden. Uh, elke dag zie je dat wel op televisie. Het wordt dus uh, flink aangekondigd. Natuurlijk nog niet uh, een evenement zoals Wimbledon, wat natuurlijk ontzettend groot is en veel populairder. Uh, de Spelen gaan natuurlijk ook heel veel aandacht trekken. Maar toch, ja, vorig jaar zagen we bijna een miljoen Britten op televisie Kevin Dush uh, de groene trui winnen. Dat waren de hoogste kijkcijfers ooit hier voor de tour. En de verwachting is ja, dat dat dit jaar alleen maar meer gaat worden. Ja, en heel kort, als Wickens wint, dan wordt het een groot feest. Ja, dat zal op zeer grote wijze gevierd worden. Want het is natuurlijk nog nooit eerder voorgekomen dat een Brit de Tour won. Uh, en Kevin uh, Dash natuurlijk, daar gaan ze ook wel weer vanuit dat hij een van de grote kanshebbers is voor het groen. Dankjewel Arjen van der Horst. Einde van dit oog. Straks is er Cataluna, daarin is Frankofiel Bart van Lotengast. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht. Goedenacht, Goedenacht vrienden.